Goedenavond, ik ben Hanneke van Zesse. Dit is het nieuws van NOS op 3. Er zijn versoepelingen op komst. Het einde van de coronaregels lijkt in zicht. Het kabinet zou eind deze maand flinke versoepelingen willen doorvoeren. Vanaf 25 februari is het coronatoegangsbewijs niet meer nodig. Net als de mondkapjes. Horeca en theaters mogen langer open. En de anderhalve meterregel verdwijnt mogelijk. Daar zijn de meeste mensen blij mee. Ja, het is wel een vooruitgang. Ik zie een grote glimlach. Ja, Wat wil je als eerste gaan doen? Uh, biertje op de tennisvereniging, denk ik. ik ik kan een drankje doen, mijn vrienden. ik kan bolen nu, ik kan uh, naar school. Ik, ik ga niks uh, extra's doen. Ik ga niet uh, feesten of zo. Het kabinet bevestigt het allemaal nog niet. Dinsdag is er weer een persconferentie. In de afpersingszaak rond een fruitbedrijf in Hedel zijn nog eens vier mannen aangehouden. Ze zouden te maken hebben met het ingooien van een ruit van een huis in Kerkdriel. De directie en medewerkers worden bedreigd en afgeperst. Begon toen medewerkers 400 kilo kook ontdekten... En de directie daarvan melding maakte bij de politie. En in tegenstelling tot wat de politie zei, zal er komend weekend wel gehandhaafd worden op de sluitingstijd van de horeca. Heeft het Veiligheidsberaad gezegd. De politievakbonden zeiden gisteren dat ze niet zullen handhaven na 10 uur s'avonds. En deze week dook een video op waarin West Ham United voetballer Kurt Zuma zijn kat mishandelt... Tot ieders verbazing mocht hij s'avonds gewoon meespelen. Fans van tegenstander Watford floten hem uit en zongen over de mishandeling. Ja, ze zongen, he plays the center back, he likes to kick his fucking cat. De Britse dierenbescherming heeft de kat weggehaald bij Kurt Zuma, meldt Sky News. Ook heeft hij een boete gekregen van zijn club. Hij moet 250.000 pond betalen. En een interessant detail, dat is twee keer het weeksalaris van deze voetballer. Het weer, er kan nog wat regen vallen vanavond en vannacht. Morgen ook, maar in de middag kans op zon dan een graad of zeven. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A8 van Amsterdam naar Zaanstad bij knooppunt Zaandam is de vertraging 10 minuten. Is een ongeluk gebeurd, er zijn twee rijstroken dicht. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. -M -M. Met nu jouw keuze ZFM. Vandaag een herhaling van een eerdere uitzending met Gert van Kuik.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 Okay, dus en mijn favoriet? Jouw favoriet, ja. ja. Daar gaan we het zo over hebben. Want, uh, <laughs> Oké. Okay. We gaan even een ander nummertje draaien voordat we jouw historie gaan horen. Welke hebben jullie? De volgende is uh, Lincoln County. Okay. Ook weer van Dave. Ja? ja? Hier komt hij. Davies met Lincoln County. Ik vind het er ook wel een beetje een Kingsachtig geluid hebben, natuurlijk. Hè? Ja, qua tekst niet zo, maar de stem lijkt wel. iets hoger eigenlijk. Maar het is, de... ja. Ja. Ja. Maar het is gewoon een leuke melodie, pretentieloos, dacht ik. Ja, zeker. En het was volgens mij uh, het was de tweede single. heeft ja. ook niet veel gedaan. Eigenlijk geen een van de singles van Dave Davis heeft veel potten kunnen breken. Toch zijn ze mij wel bekend hoor. Ja, het, het is ook wel een leuk. Ja. Het, blijft... ja. het is toch, ik denk, 50 jaar oud inmiddels. Ja, 70. Dat zal eind, het voor een jaar, jaar 70 zijn dus. Ja. ouder dan 52 jaar, ja. ja. Maar het is wel een melodie wat in je hoofd blijft zitten. Zonder meer, ja. ja. En dat geldt voor die van daarnet ook. En die zo komen ook wel. Alleen ja, dat was het dan ook wel ongeveer, zo'n beetje. Ja. Ja. ja, ja, ja. Maar je zegt, de tekst is uh, toch al zich niet kant anders? Nou ja, uh. nee, Davis ging vrij snel... Uh,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 Dus ik denk dat dat wel mede oorzaak is geweest... dat Nederland okay. uh, een goede uitvalsbasis was. Ja, maar bij je jeugd zag dat natuurlijk anders. Die kan zich wel voorstellen. Nou, die zetten zich ook af tegen hun ouders en zo... tegen de bourgeoisie. Boer, dus ja, ja. Yeah. Maar je ja. hebt misschien wel gelijk dat ze daar niet uh, gewoon ingepland werden. Nee. Ja, nader, dat is later allemaal wel goed gekomen. Ook met Amerika, hoor. Dus uh, ze hebben daar ook wat carrière wow. gemaakt. Amerika niet echt, toch? Ja, toch was wel. heel laat? Ja? ja, er zijn een paar albums die hebben heel goed uh, gescoord daar. Ah.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 Ah, je hebt nog, wel, je hebt nog wel wat kleinere proposes, P60 en. Uh, uh, hoe noemen we dat? Uh, in uh, Haarlem zit er eentje. Ik heb de naam. Ja, Paradiso, nee. Uh, Paradiso, ja. <laughs> nee, dat is in Amsterdam. Een um, nou, paar uh, dingen. Pa, pa, pa, pa. Ben de naam even kwijt. Ik, ja. P60 ken ik een P33 en in permanent heb je ook iets, geloof ik. Ja, je vertelde dat je ook iets te maken hebt gehad met P60 in Amstelveen, hè? Ja, toen ik uh, directeur was van de vestiging in Amstelveen, dan hoort het daarbij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 Yeah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 Oké, okay, You dat... Really Got Me was echt... Uh, toch Ja. Het ja. rauwe, die riff van de gitaar, dat heeft hij erin gebracht. Nou, ben benieuwd. Ja, we gaan straks een uitvoering horen van... Uh, de live uitzendingen. Metallica. Ja, oké. Okay, ja. Ja? Dat dus ja. is nog wat anders. Ja. ja, daarom. Maar die heeft ook een mooie gitaar natuurlijk. Ja, ja. Zeker, ja. Ja. ja. Want we gaan nu uh, luisteren naar uh, nummers van de CD...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 Ja, als voorbeeld, als inspiratie ja, of zo. Ja, als inspiratie. dat ja, ja. ja. uh, zijn toch ook niet de minste groepen? Nee, zeker niet. Nee, nee. Maar goed, dit was uh, Bruce Springsteen. Better the, better ik vond het een mooi nummer, maar het is zoals we begonnen. was gewoon de uh, Bruce Springsteen-band, de E-Street-band. Ja, ongelooflijk, ja. ja. Ja, je hoort wel uh, ja. de stem van Ray Davis. Ja, dat ben ja. op een gegeven moment, ja, ja. Nee, ik vind het mooi, ik vind het trouwens... Nou ja, goed, dat weet je, ik vind alles goed. <laughs> ik ben niet echt heel erg objectief. Nee, nee, nee.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 John Bon, bon Jovi, bon, ja, Celluloid ja. bon, ja. Heroes, ja, oh, heel dat mooi dat nummer. Je... Job. That's why she tried to be so hard But they turned her into a princess And they sat her on a throne But she turned her back on stardom Because she wanted to be. Dresses, as they sadly pass him by Avoid stepping on Bella Sea Because he's liable to turn and bite Stand close by Betty Day Dreamer And everybody's a star And everybody's in showbiz doesn't matter who you are But those who are successful Be always on your guard Success will come Ja, wat mij opviel in het begin, dat. U heeft wel een erg mooie stem hoor. Een hele warme stem, ja. Jan Bon Jovi? Nee, uh, Ray, Davies. Ray Davies, Ja. Want die begon in, uh, in het begin van het nummer begon hij te zingen. Hè? Ja. En dat was erg mooi inderdaad, ja. Ja, ik, moest, ik heb het nummer misschien wel duizend keer gehoord. Ja? ja. Misschien wel vaker. Ja.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 Oh, het kan wel voor jou. Het, ja. het, kan, het, het is iets meer gitaar, ja. iets, iets, iets ruwer. Maar ook die, al die artiesten die hier meedoen... waren allemaal fan van uh, ja. en hebben zich laten inspireren. Ook John Bon Jovi. Ja. Ja, nee, ik, maar voegt het wat toe? Dit? Ja, nou, deze is, uitvoering? Dat is de vraag natuurlijk. Ja. Dat het, voor mij wel, maar uh, als, je, als je het nummer niet kent... en je hoort dit voor het eerst...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 Hallo. Ja, sorry, ik ken het niet, Dit toch? is wel... Dit, dit nummer kennen we inmiddels, maar dit is wat vlottere uitvoering. Oké. Okay. Nee, ik ken Deze van de Kings niet, dus ik ben heel benieuwd. Deze ken je wel van de Kings, met het koor. Dat hebben we vorige keer gedraaid. Nee, nee die blijven hangen. Those endless days. Oh, die. Ja, ja. dat is een mooi nummer. Ja. Gaan luisteren. Zij maak je het iets sneller. Well, thank you for the day.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 sausje aan, hè? Ja, Want dit is zoals Mumford Son klinkt eigenlijk. Ja. En pakken ze een nummer van Ray Davies en dan, hup, ja. Ja, Banyo veel, geloof ik, hè? Ja, klopt. ja. Oh, in, in, in het begin was Mumford Son een, een hit, zeg maar. Daar hoorde je ja. heel veel van.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 Op diverse manieren uitgevoerd als single, ja. als a cappella, als, met een koor, met een beat en, en dan deze. Yes. Dus er zijn heel veel verschillende uitvoeringen. Ik vind het nog steeds een prachtig nummer. Moet de Coral co Collection, staat hij daar eigenlijk op? Ja, oh. maar ik geloof niet dat hij die uitgekozen hebt. Ik heb die niet uitgekozen, heb. nee. Inderdaad. Omdat we die de vorige keer al hadden gedraaid. Oh, vandaar. Ja, en ja. Uh, niet dat iemand dat nog weet, maar het nee. is voor mezelf hè. <laughs> Oh, oké. Okay. Als je ja, ja, twee ja, keer ja, deze ja, ik vind ja. dat nog steeds een van de mooiste nummers. Ja, dat is zeker waar. Ja. Dus als je ja. tijd over hebt, mag je zeker laten horen. En dat doen we. Ja. Maar het volgende nummer gaan we overslaan. Want ik wil eigenlijk... Uh, long oh. Way From Home. We gaan even naar You Really Got Me, want we hebben nog uh, elf minuten. welk nummer sla je over dan? Ik sla het nummer uh, Long Way From Home. Van? Hoe heet het ook alweer? Uh, long Way... Lucille, Lucinda Wilders. Lucinda Wilde. Oh, oké. Okay. Ja, of... Uh... Nee, ik vind het dus is okay. jouw programma. Dank je.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 daar en uh, mee zingen. Ja. Ja? Ja? We zijn nee? wel vaak naar uh, een keer of zeven naar Pinkpop geweest samen. Oh, te gek. Ja, ja ik, ik, ik, ik geloof dit hebben we de Kings toen gezien. We hebben wel heel veel andere groepen.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 Ja, ja, echt rauw, ja. Zoals alleen Metallica, hij kent het ook onmiddellijk. Ja, hè? zonder meer. Ja, ook die zanger inderdaad, ja, ja. En dit heeft dus wel toegevoegd waarde, Pim, vond ik. Op een gegeven moment duurde het te lang. Dit nummer? <laughs> ja. Nee, dit is, dit, is, dit is een kort nummer, nog geen drie minuten, denk ik. Wil je het nog een keer horen? Nee, nee, toch? nee, nee. nee, nee. <laughs> ik nou, zoals die, die voorman van Metallica was, zoals al, al die anderen, ook een groot fan van, uh, van WD. Ja, ik ja. kan me voorstellen, ja. Ja. ja. En die zijn er ook groot mee geworden, denk ik, ja. Misschien wel, ik, dat ja. weet ik niet. Ik ken de geschiedenis, maar tel ik er niet zo goed. Nou, ze zijn wel jonger, dus dat moet als wel. Ja. Ze zijn ja. later, 19, jaren, 80 volgens mij. Dus, uh, ja, nou, misschien dat Marcel de... dat weet. Ja. O, dat valt hij bijna niet. Marcel weer wat voor maandag. Ja, erom. maar ja, hij ja. luistert niet. Het is mooi, is dat nou. Luistert hij niet? Nee, ik luister wel naar zijn programma. Oh. Maar goed. Okay. <laughs> wat, wat hebben we nog meer in petto, Pim? We slaan even een nummertje over. Lola. Oh, weer? Want, ja, ik, ik ben heel benieuwd naar Waterloo Sunset van Jackson Brown.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 Uh, Dead derde schrift met Amy McDonald. Ja, ik vind het prima. Ja? Nou, wat ben je meegaan vanavond. Ja, Dan jouw op programma vast. hè. Ja. <laughs> Daar komt ie. Okay. Tot na het nieuws. And we don't understand Why we should be on dead end street Dead end People are living on dead end street dead end. Don't wanna die on dead end street Dead end street Dead end street Dead end street, dead end street. Dead end street. Head to my feet yeah. On a cold and frosty morning